Het toestel was onderweg naar Kenia. De gestrande passagiers zijn ondergebracht in hotels. Het weer vanavond en vannacht droog. Alleen het noordoosten kans op een bui. In het binnenland temperaturen rond het vriespunt. Morgen zonnig en droog. In de avond kans op regen. En het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 En het ook zelf weer gaan doorgeven. Ja, geweldig. Dat is echt fantastisch om te zien. Ja. ja, ik zou niet zonder kunnen. <laughs> dus je bent er helemaal in, in opgegroeid, eigenlijk in die zin uh, van je Christenleven. En uh, ja, wat is je functie nu binnen deze groep? Nou, ja, ik zeg als ze uh, proberen vooral vrouwen ook uh, te laten ontwikkelen. Dus op een gegeven moment uh, heb ik allerlei medewerkerstaken gedaan.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 The One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 dat willen we ook weer wat meer gaan doen soms is dat weggezakt, dat je gewoon een foldertje hebt uh, in kerken op, in de bibliotheek, in de ja. sportzaal overal zoveel mogelijk natuurlijk ja. uh, ophangen uh, maar een foldertje zegt misschien nog niet alles, dus dat persoonlijke contact is heel belangrijk van uh, hey joh, uh, Marian, ga ik je mee want uh, dat is zo'n leuke groep en uh, je bent ook hartelijk welkom, ja. je bent ook welkom als je nog denkt, ja maar ik heb ik weet niet precies wie Jezus is, maar ik heb wel behoefte om tot een stuk rust te komen. Om ja. een stuk te zoeken naar, er is meer tussen hemel en aarde. Ja. En uh, ik zou zeggen, ja, zoek en kijk even waar, waar het hangt. Uh, waar de plek is waar je bijeen kan komen en sluit je aan. Kom gewoon nog ja. rust eens kijken. Maar nogmaals, het is vaak mond-op-mond -mond reclame. Om ja, zo te vriendinnen zeggen. nemen elkaar mee. Hè, nemen elkaar deel? mee. Of gewoon eens een vrouw zegt, hey, die zegt... hé, die heb ik nou al een tijdje gezien sukkelen met, mm. met het een of het ander. Zou het daar wat voor zijn? Zal ik die eens tippen? Ja. Je moet elkaar een tip geven. Ja. En dat is denk ik uh, het belangrijkste om ze zo mm. elkaar te helpen. Ja, ja dus is veel mond-op-mond -mond reclame. Je kan posters zien, maar er is vast ook een website...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 En ze, we hebben ze bemoedigd. En in de bus was een vrouw die, die had allemaal leuke cadeautjes gemaakt. Ze zegt: Ja, die ga ik gewoon geven aan de vrouwen in, in Tsjechië. Ik zeg: Maar, kan je dan met ze praten? Nee hoor, ik kan ik, geen woord, ik kan geen eens Engels, zei ze. Ja, beetje Duits. Ze zegt: Maar dat geeft niet, want omdat je Gods geest kent, voel je die ander aan. En kun je toch met elkaar communiceren, maar dan zonder woorden. En er was een blijdschap en er waren tranen en er was dansen onderling. En er was een bijzondere ontmoeting met vrouwen uit andere landen. En het maakt je ook wel weer bewust van wat een rijkdom is het als je de Heer God kent. Als je door de Heer Jezus mag wandelen, mag lopen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 Zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar een paar stappen staan. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.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 Het is ook al zo bijzonder tot stand gekomen. Ik bedoel, wie schrijft er nou een boek in 1500 jaar tijd... door ik weet niet hoeveel soorten mensen... en het is toch een eenheid. Ik bedoel, als wij vandaag de dag zouden zeggen... schrijf een boek uh, over in 500 jaar tijd over motoren... nou, het zou een zootje worden... want een motor 500 jaar geleden of nu... dat, dat is beslist geen eenheid. Terwijl de Bijbel een eenheid is van begin tot het eind... Dus dat is wel zijn, ja, zijn boek. Of iemand zei: Ja, dat is de, de brief die God aan mij schrijft. Ja, liefdesbrief. Of een hond. Ja, ja. ja, waarin ja. je zijn liefde proeft en, en zijn persoonlijke aandacht. Er zitten zoveel persoonlijke stukken ja. in die Bijbel. Waar je troost in vindt. Waar je levensrichting uitvindt. Ik vind het uh, ja, niet altijd makkelijk. Moet eerlijk zijn. Maar.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 En dan op zo'n liefdevolle manier, eh, geduldig ook. En dan zeg ik, ja, eigenlijk heeft u wel gelijk. Maar ik vind het zo leuk om te doen. En dan twee maanden later, drie maanden later lopen we daar weer. En dan zegt hij, Yvonne, zou het nou niet beter zijn als je daar en daarmee stopt? Ja, ja, eigenlijk heb u wel gelijk. Maar ik wil graag nog dat en dat afmaken. Nou, en dan is het zo mooi dat... dat eh,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 Prince of Peace, Prince of Peace. Conquering, Messiah, conquering Messiah, Savior of my soul, Savior my God. Wonders, O Lord, who is like Thee?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 verkeerd zou bidden. Ik zeg, nou, er valt helemaal niet verkeerd te bidden. Alle gebed is goed. Zolang je gewoon je hart aan God vertelt wat er in je hart is. Er zijn geen speciale formulier gebeden. Dus het is niet een bepaalde manier zoals je zou moeten bidden. Deel gewoon je hart met God. Je kan ook een voorbeeld nemen aan het Onze Vader, wat in de Bijbel staat. Dat is een richtlijn over hoe we tot God kunnen bidden als vader. Die voor je wil zorgen. Die, die van je houdt. Tot zover dit programma. Volgende keer hopen we weer een nieuw interview uit te zenden. En ook verder te gaan met de Bijbelstudie over Bijbelboek Openbaringen. Wilt u misschien meer informatie over ons programma het laatste uur. En over het Christelijk Geloof informatie. Dan kunt u ons altijd bellen op het volgende mobiele nummer. 06 44 82 0123. Ik herhaal voor informatie 06 44820123. 820 Hier kunt u natuurlijk ook naartoe bellen als u naar een groep in Zandvoort wilt. Met vrouwen en mannen. En we doen dan als u wilt ook zingen, bijbelstudie. En we hebben een leuke, gezellige ontmoeting. Tot slot, als u de vorige uitzendingen nog wilt beluisteren... Dan kunt u op www.gebedzandvoort.nl terecht en in het menu rechts klinkt u op de streaming audio. Onder streaming audio kunt u alle opnames van eerdere radio uitzendingen vinden. We wensen u veel van God zegen toe en tot luisters. Is die zeit, we we'll beten. Kom, jetzt is die zeit.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 Duitse diplomaten hebben in de oorlog op grote schaal meegewerkt aan de uitvoering van de holocaust. Dat blijkt uit onderzoek naar het naziverleden van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft altijd gezegd dat het weinig van doen had met de jodenvervolging. In het rapport staan veel voorbeelden van Duitse diplomaten die meehielpen bij de jodenvervolging. Ook bleek Buitenlandse Zaken na de oorlog oud naties te helpen aan een nieuwe baan. En het ministerie heeft zelfs veroordeelde oorlogsmisdadigers geholpen uit handen van justitie te blijven. I'm okay. Het nieuwe VVD-Kamerlid Bart de Liefde blijkt een dubbele nationaliteit te hebben. Hij is in Londen geboren en heeft dus ook een Brits paspoort. De kwestie is actueel omdat PVV-leider Wilders de komende dag tijdens het debat over de regeringsverklaring... CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten zal vragen haar Zweedse paspoort in te leveren. Wilders is tegen dubbele nationaliteiten. Ook premier Rutte heeft in 2007, toen hij nog VVD-fractieleider was... gezegd dat het hebben van een dubbele nationaliteit moet worden tegengehouden. Gegaan. In navolging van tientallen Kamerleden gaat nu ook de Tweede Kamer als geheel twitteren. De Kamer gaat via dit medium nieuwsberichten en actuele informatie over vergaderingen verspreiden. De eerste Twitterberichten worden de komende dag verwacht, de eerste werkdag na de herfstvakantie. Dan is het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Het is vervolgens niet mogelijk om op de tweets van de Kamer te reageren. Een project van de Haagse politie tegen criminaliteit is onderscheiden met de Hein Roethoff Het project houdt in dat rolmodellen van bijvoorbeeld sportverenigingen...